Het is 9 uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal.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 Enkele ontvoerden zijn opgepakt. Hun motief is nog onduidelijk. In Toesen wordt gevochten voor het leven van het congreslid Gabriel Kifferts. Het democratische congreslid werd anderhalf uur geleden op klaarlichte dag in het hoofd geschoten. Ze is naar een ziekenhuis overgebracht waar ze een hersenoperatie krijgt. De Schietpartij was tijdens een politieke bijeenkomst met burgers voor een supermarkt. Een man rende op het gezelschap en loste zeker 15 schoten. Volgens Amerikaanse media zijn er zeker tien gewonden en is ook een aantal mensen om het leven gekomen. De schutter is gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend.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 Voor het eerst in een half jaar heeft Arjen Robben weer een voetbalwedstrijd gespeeld. In Qatar kwam hij drie kwartier in actie in een oefenwedstrijd van zijn club Bayern München. Het was zijn eerste optreden na de verloren WK-finale op 11 juli. Na het WK bleek dat Robben een onderschatte hamstringblessure had. Het weer. In het zuidoosten nog enkele buien, vooral in Limburg. Morgen is het droog en zonnig en het wordt dan een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. NOS Het is voetbal wat de klok slaat, dit uur niet uit Nederland... maar uit de ons omringende landen, de grote competitie zogezegd. Met onze correspondenten kijken we terug op de eerste seizoenshelft... en blikken we natuurlijk vooruit op deel 2 van de competities. care I realize now nothing is new time to live my life without you stars met Sign of the Times, we hebben het beloofd, veel buitenlands voetbal in dit uur en beloftes moet je nakomen, dus gaan we een rondje maken in Italië, Duitsland, Spanje en Engeland, misschien wel het grootste voetballand van dit moment en daar beginnen we dus mee, Ian van der Horst daar in Engeland, laten we eens beginnen met Liverpool, want daar was vandaag nieuws, het is eindelijk gebeurd, Hodgson is ontslagen. Ja, ontslagen. De res resultaten spraken ook wel voor zich uh, dit seizoen natuurlijk. Slechts 7 van de twintig uh, competitieduels gewonnen. Ja, en dat is niet uh, genoeg voor een club uh, als uh, Liverpool. Um, wat wel interessant was, de nieuwe Amerikaanse clubeigenaren die hadden eerder nog aangegeven dat ze niet al te gehaast wilden opereren. Hodgkin uh, mocht dit seizoen nog wel afmaken. Ze hadden wel aangegeven dat ze dan waarschijnlijk in de zomer... naar een nieuwe uh, manager zouden gaan zoeken. Maar goed, uh, de serie wedstrijden... In de, ja, het overvolle kerstprogramma van de afgelopen weken. Het verliep dramatisch. Drie van de vier wedstrijden verloren. De laatste afgelopen woensdag met 3-1 tegen Blackburn Rovers. Ja, Liverpool bivakkeerde eerder dit seizoen al in de degradatiezone. Kwamen ze weer een beetje uit. Maar ja, daar koersen ze nu weer op af. Slechts vijf punten zijn ze verwijderd van uh, de hekkensluiter. ja en Daarmee was uh, de positie van Hodgson toch wel uh, onhoudbaar geworden, kun je wel zeggen. De resultaten waren slecht. maar... Ja, wat heeft hij verkeerd gedaan? Hij was natuurlijk een relatief, ik zeggen... kleine trainer toen hij naar Liverpool ging... die wel afgelopen jaar met Fulham verrassend goed had gedaan. Althans, vooral in Europa. Nou, kleine trainer. Hij heeft ook Inter Milan gecoacht. Maar niet de altijd de succesvol, De nationale elftal. Nee, niet altijd succesvol. Maar hij is een van de zeldzame Engelse coaches... die ook buitenlandse ervaring hebben. En hij eh, was dus vorig jaar inderdaad succesvol met Fulham... Eh, die de Europa League won... Ja, het is misschien nog wel niet een van de grotere namen in het Engelse voetbal... maar ik denk dat, je, dat het te ver zou zijn als je het slechte presteren van Liverpool... alleen aan hem zou moeten wijten. Want niet vergeten, onder voorganger Benitez ging het in de competitie ook al jaren niet goed. Vorig seizoen uh, vielen ze buiten de top 4. Uh, dit is al een club die al ruim twintig jaar op een landstitel wacht. Ja, en je mag dus zeker ook de kritiek richten op de spelers... Uh, ja, eigenlijk heeft Liverpool maar twee echte sterspelers. Torres en aanvoerder Steven Gerrard. Ja, die spelen dit seizoen uh, erg matig. Zijn vaak geblesseerd. Ja, en wat we ook in de vorige seizoenen gezien hebben. Als deze tandem niet loopt tussen deze twee voetballers... Ja, dan speelt het hele elftal slecht. En, ja, dit seizoen is Liverpool een hele fletse ploeg. en Dat ligt echt niet alleen aan de coach. Hij moest er wel uit, want zo gaat dat natuurlijk altijd. Uh, zijn opvolger, een echte clubman... Echte clubman, Liverpoolman in hart en nieren. Uh, won als... Uh oudspeler al acht ja, Kenny Dalglish, voor de duidelijkheid. Ja, Ken, ja sorry, Kenny, Kenny Dalglish, dat is de nieuwe man die uh, sinds deze ochtend aan het roer staat, was in de periode tussen uh, 1986 en 91 ook manager van Liverpool, won toen drie Europese titels. Ja, en is ook dus de laatste manager geweest met wie Liverpool, Liverpool nog een landstitel won, dat was in 1990. En wat interessant is nu, is dat uh, uh, uh, Dalglish was destijds de grote rivaal van Alex Ferguson, die toen nog maar net een paar jaar aan het roer stond bij Manchester United. Liverpool toen recordhouder in het land met 18 landstitels. Manchester had hem toen nog maar zeven. Fast forward 20 jaar verder. En Manchester heeft inmiddels ook 18 landstitels. Dus die staan gelijk. En laat nou net de eerste wedstrijd van Dalglish... morgen tegen Manchester United zijn. Dus het wordt wel heel boeiend om te zien... hoe beide heren ja, op elkaar gaan reageren morgen. Ja, best dat in de FA Cup... Dat wordt een FA Cup duel, ja. ja. Een wekenwedstrijd. Dolglish is er een, een, een tijdje uit geweest. We kennen hem natuurlijk van zijn tijd bij Blackburn Rovers. Waar hij het fantastisch heeft gedaan. Na Liverpool, eh, landskampioen. Newcastle United. Waar hij toch eigenlijk ook wel eh, goed voetbal mee heeft gespeeld. En dit, met dat team in de subtop in Engeland stond. Eh, maar het was de laatste jaar eigenlijk wel wat rustig rondom hem. Ja, want zijn laatste club die hij coachtte was Celtic. En dat was al bijna tien jaar geleden. Dus hij is heel lang tussenuit geweest. Wel was hij clubambassadeur van Liverpool. Uh, dus hij bleef wel aan de club verbonden. Hij was ook de man die uh, afgelopen zomer uh, werd aangesteld in Liverpool... om een nieuwe coach uh, te gaan zoeken. Uh, het grappige is dat hij na dat lange zoekproces... uiteindelijk zichzelf naar voren had geschoven. <laughs> toen kwam de naam Hodgson ook al naar boven... En Daarvan zei hij toen van laat, laat mij het maar doen. Daarvan heeft Liverpool toen besloten om toch Hodgson aan te nemen en niet hem. Maar goed, hij heeft uh, nu alsnog een kans gekregen. Ja, en het zal misschien ook niet al te duur zijn als echte clubman. En ook dat kan Liverpool wel gebruiken. Wat betekent ja, dit bijvoorbeeld ja, voor... Uh... Dit seizoen Daar ook niet verrekt. Want na, na de zomer gaan ze echt een nieuwe coach zoeken. Het is de bedoeling dat uh, Kenny Dalglish alleen uh, dit seizoen afmaakt. En dat er dan uh, een, uh, ja, een nieuwe opvolger komt uh, na de zomer. En... Gonst de naam nog van Frank Rijkaard in Liverpool? Ja, die wordt genoemd. Maar zoals dat altijd gaat in de Britse sportpers... dan vallen een heleboel namen. Een andere naam die valt is Martin O'Neill. Dat is de coach van Aston Villa die eerder dit seizoen wordt ontslagen. Ja, het zoekproces zal zeer lang duren. Ik denk dat de nieuwe eigenaren van Liverpool al eerder dit seizoen hebben laten zien... Dat ze, uh, met, dat ze veel geduld hebben, dat ze willen, goed willen kijken naar een goede opvolger... dat ze niet de dingen te gehaast willen laten doen. Ze wilden ook eigenlijk helemaal niet Rodgen uh, opzij schuiven, zoals ik al eerder zei. Maar goed, gezien de slechte resultaten, kon het bijna niet anders. Dus uh, uh, ja, dit blijft gisteren naar een nieuwe naam. Wat voor consequenties uh, zou die wissel kunnen hebben voor Babel en, en Kuit... onze Nederlandse inbreng bij Liverpool? Ja, voor Babel niet zoveel natuurlijk, ja, op, zijn, op zijn slechts negatief. Want ja, Babel uh, die, die speelt zelden en de voornaamste reden is ook gewoon dat hij uh, niet goed speelt. Is niet uit de verf gekomen. Bij Liverpool wordt ook nu algemeen beschouwd als een mislukking. Ja, en we zien nu al elk jaar hetzelfde ritueel rond uh, Ryan Babel. Babel die uh, rond nieuwjaar geluiden laat horen dat hij dan toch echt weg wil bij Liverpool. Omdat hij zelden aan spelen toekomt. Maar elk jaar kiest hij toch eieren voor zijn geld en dan blijft hij... Ja, mogelijk dat de nieuwe manager in zoverre iets gaat veranderen. dat Babel deze transferperiode uh, verkocht gaat worden. Want iets wat Benitez vreemd genoeg uh, niet wilde doen. Kuit, dat is een ander verhaal. Is een vaste en constante waarde van Liverpool. Uh, altijd een harde uh, werker geweest. Uh, ja, in de Britse sportpers hoor je wel wisselende commentaren over hem. Hij wordt wel gerespecteerd. Maar is toch niet een speler van het kaliber Torres. dat de wedstrijd kan bepalen. Alhoewel, ik denk wel dat Kaart vaak onderschat wordt in uh, Engeland. Uh, hij is misschien nog niet de speler die vaak scoort, maar. Ja, toch een dienende speler die verdeugend gaten opentrekt voor spelers zoals Torres. Ja, een gewonde dat Kaart dus bijna elke wedstrijd in de basis staat. En wat zag je eerder dit seizoen? Een tijdje was Kaart geblesseerd. En dat was eigenlijk de slechtste periode van Liverpool. En uh, dat was ook de periode dat Liverpool in de degradatiezone verkeerde. Dus hij is dus wel degelijk een speler die Liverpool iets extra's kan geven. Dus ik denk dat zijn positie uh, niet in gevaar zal komen onder Dalglish. Hodgson eruit, uh, Nou, dan zou je kunnen denken dat Ancelotti de volgende gaat worden. Chelsea, uh, tien wedstrijden, laatste tien, elf punten, dat is wel heel weinig. Ja, zeer merkwaardig wat er uh, met, met Chelsea is gebeurd uh, dit seizoen. Ze gingen echt flitsend van start, stonden uh, lange tijd vier aan kop... en ineens in november klapte de hele boel uh, in elkaar. De afgelopen elf wedstrijden hebben ze maar liefst één wedstrijd uh, weten te winnen. Tien punten uit elf wedstrijden. Ja, het is dan ook niet zo vreemd dat ze... Uh, al lang niet meer de koppositie innemen... zijn inmiddels gedaald naar de vijfde plaats. Ja, het is heel moeilijk te zeggen waarom het zo dramatisch gaat met Chelsea. Uh, Oké, okay, ze hebben een aantal uh, stevige blessuren gevallen. Lampard lag een tijdje uit, komt nu weer langzaam terug. Terry, hetzelfde verhaal. Drogba had malaria. Ja, het zijn niet de minste spelers natuurlijk. Maar als je naar de bank kijkt... Ja, dan zou je denken dat ze toch nog genoeg kwaliteit hebben... om wat uh, meer punten binnen te halen. En waar hier heel veel over gesproken wordt is het uh, ontslag van Ray Wilkins. Uh, Wilkins is ook een, een Chelsea-man, hart en nieren, oud-speler. En hij was de afgelopen drie coaches onder Hiddink en Scolari... was hij uh, Had een goede band met de spelers, veel gezag in de kleedkamer... Uh, en hij werd ineens plotseling ontslagen door de Russische eigenaar Abramovic. Ja en sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan met Chelsea. En daarvan zeggen ze nu dat het geen toeval kan zijn, dat er toch wel degelijk een verband is tussen de slechte periode van Chelsea en het vertrek van Wilkins. Even een paar clubs uh, in volgevlucht langslopen. Uh, Beckham naar Tottenham. Gaat dat gebeuren? En wat vindt Van der ja, Vaart van? Als het aan de Spurs ligt wel. Uh, want uh, Harry Redknapp heeft al aangegeven dat hij graag Beckham wil hebben. Maar het gaat echt afhangen van LA Galaxy. Want die zouden hem dan op huurbasis moeten uitlenen aan uh, de Spurs. Nou, uh, de LA Galaxy heeft natuurlijk niet al te beste ervaringen. Het vorige seizoen met uh, AC Milan gehad. Toen Beckham aan die club in Italië werd uh, uitgeleend. De, en de verwachting is hier dat dat niet zal gebeuren. Dus dat Beckham gewoon in uh, Amerika blijft. Arsenal ontsnapt vandaag in de FA Cup, bene de Leeds. Ja, ze hangen eraan, maar ze zullen het wel weer net niet worden. Ja, het is een beetje hetzelfde verhaal van bijna elk seizoen de afgelopen vijf jaar. Arsenal soms een team dat geniaal speelt... maar dan verliezen ze weer heel zullig tegen soms de kleinste team. Ze zijn nog steeds een van de mooiste ploegen om naar te kijken, vind ik. Moeten met scoren, ook tegen Manchester City waren ze beter... maar ze maken geen doelpunten. Ze hebben lijkt het net dat killer instinct te missen... of in ieder geval de kwaliteit die Manchester United wel heeft. En dat is slecht spelen en toch winnen. En het probleem de afgelopen jaren was dat ze het vooral heel moeilijk hadden... tegen ook grote ploegen als Chelsea en Manchester United. Lijkt dit jaar ietsje anders te gaan. Oké, okay, ze verloren van United, maar speelde Chelsea van het veld. Ja, eh, het, ik vind het moeilijk te zeggen wat er met dit, dit jaar met Arsenal kan gebeuren. Ze zijn misschien niet de topfavoriet. Maar ja, ze staan nog maar een paar punten achter United. Dus ze doen nog wel heel nadrukkelijk mee voor de titel. Ja. En tot slot dan dat United van de Sar heeft gezegd... ik stop. Of gaat hij toch nog overtuigd worden door Ferguson... dat hij nog één jaartje zou moeten blijven? Nee, nee dat, dat, gaat, uh, dat gaat echt ophouden dit seizoen. Uh, van der Sar heeft de afgelopen seizoenen steeds gezegd... dat hij per seizoen zal bekijken of hij door zou gaan. Hij heeft ook steeds... Uh, Eén jaar erbij gekregen in zijn contract. En toen aan uh, het begin van dit seizoen heeft gezegd dat hij zo rond uh, tegen de, de, de kerstperiode zou besluiten of hij door zou gaan. Nou, hij heeft gezegd: Ik ga er niet mee door. Dus Manchester United is ook nu uh, op zoek naar een nieuwe vervanger van Van der Sarg. Het zal geen moeilijke opgave worden. Want Van der Sarg is nog van als vanouds gewoon in bloedvorm uh, dit seizoen. En een van de beste keepers van de Premier League. Dankjewel, Arjan van der Horst. Dit was Engeland. We komen straks terug met de Bundesliga, met de Primera Divisio en met de Serie A. Some kind of magic happens late at night When the moon smiles down at me Bates me in its light. I fell asleep beneath you in the tall blades of Christ. When I woke, the world. New Day van Joshua Redding. En we gaan door naar Engeland met de Bundesliga. En die competitie wordt voor ons gevolgd door Margriet Brans. Maar Margriet, goedenavond. Goedenavond. En hij heeft gespeeld. Ja, Robert heeft inderdaad weer eens gespeeld. Voor het eerst sinds het uh, WK. Een oefenwedstrijd uh, tijdens de trainingskamp van Bayern München in Qatar. 4-0 gewonnen. Verder weet ik niet veel over uh, de prestaties. Maar hij heeft inderdaad weer gespeeld. Nou, dat is op zichzelf al uh, nieuws genoeg, toch? Eh? Ja, zeker. Uh, bij Bayern München wordt eigenlijk uh, een beetje ja, grappenderwijs gezegd... we hebben voor de tweede helft van, het, van de competitie twee nieuwe spelers. De, uh, de ene hebben ze echt gekocht, dat is Gustavo, die komt van Hoffenheim. En de tweede wordt dan gezegd, uh, Robin... want ja, die heeft natuurlijk in de eerste helft van de competitie... voor Bayern München weinig betekend. Ja, Was dat nou de humor van Bayern... of was dat de humor van Louis van Gaal die dat uh, bedacht? Ja, dat is maar... Uh, zeer, ja, Louis van Gaal heeft dat inderdaad gezegd. We hebben twee nieuwe spelers voor de tweede helft van de competitie. Tja. Wie Van Gaal, toch? Ja. Uh, maar Bielt meldt dat het bestuur van Bayern weer boos is op Louis. Ja. Wat is er nu aan de hand? Ja, er is weer inderdaad gedoe tussen Van Gaal en Bayern. Uh, het, het, het lijkt er eigenlijk een beetje op dat Louis Van Gaal... weer de confrontatie zoekt met, met de grote bazen bij Bayern. Hè? Bij, met Heunens, met Rubenique. Want, ja, wat is er aan de hand? Van Gaal wil zijn doelman vervangen in de tweede helft van de competitie. Geen Jurgen Boet meer. Maar uh, wel de uh, talentvolle nummer 2 van uh, Bayern, Thomas Kraft. Hij is 22. Boet 36. Ja, en die wissel is om twee redenen opmerkelijk. In de eerste plaats sportief. Uh, Jurgen Boet was eigenlijk de meest constante speler van Bayern München... in de eerste helft van de competitie. Het ging niet zo goed met Bayern in die eerste helft. Maar die Boet, ja, die viel werkelijk niets te verwijten. Maar tweede, en dat is eigenlijk nog veel interessanter... ja, dat is toch wel, uh, uh, zeg maar, uh, politiek binnen de vereniging. Want Bayern wil... Manuel Neuer kopen als doelman. Uh, hij speelt nu bij Schalke... en hij is ook de keeper van het nationale elftal. Dat wilde Bayern, en dan moet ik vooral zeggen... Uh, Roemenik uh, Heunens... die wilde hij hem eigenlijk al hebben in de winterstop. Dat is niet gelukt, maar... het zou in kannen en kruiken zijn dat hij komt... voor het volgende seizoen. Van Gaal heeft steeds gezegd... ik ben tegen die transfer. 15 miljoen is veel te veel, want dat moet... 15 miljoen moet Bayern München voor uh, Neuer betalen. Van Gaal zegt dat is veel te veel voor een keeper. En ja... Het lijkt er nu op dat hij uh, kracht in de tweede helft van de competitie gaat inzetten... om een beetje zijn gelijk te halen. En ook om te laten zien van wie nou eigenlijk de baas is bij Bayern. Maar hij loopt natuurlijk wel een enorm risico. Want gaat het fout, dan gaat Van Gaal eraan. Althans, dat is wel zo ongeveer de inschatting van de hele Duitse sportpers. Ja, maar Van Gaal en risico's past, uh, passen goed bij elkaar. Ja, he? ja. En, en, en Truus heeft ook nog gezegd deze week in die ja. interview... dat ze het eigenlijk wel mooi vindt na, ja. na twee jaar. En dat ze wel eens naar huis wil. Dus ja. je zou zeggen, dat komt allemaal goed uit zo, ja, toch? Ja, mi mi misschien speelt dat mee. Uh, het, het is gewoon heel, wel heel spannend om te zien. Kijk, uh, Brian München heeft uh, eerder zo'n zo doelmanwissel gehad. Kaan stopte. Toen kwam de toenmalige, ook talentvolle nummer twee. Dat was Michael Rensen. Dat heeft... Niet gewerkt. Vandaar ook dat de bazen zeggen... we zitten niet te wachten op zo'n experiment. Maar ja, Van Gaal heeft het ooit wel eens vaker gedaan. Hè? Ooit bij Ajax heeft hij opeens Van der Sar gehaald... als een uh, ja, talentvolle doelman. En kijken ze wel daaruit voortgekomen ja, is. Het heel aardig gedaan, ja, die heeft het veel aardig ja. gedaan. Hij heeft er wel verstand van. Um... Ja, maar kampioen worden ze niet meer. Hè? Dat is echt onmogelijk. Dortmund heeft een voorsprong op Bayern ja. van 14 punten. En die worden gewoon fluitend kampioen. Ja, het, het, het zou toch wel inderdaad heel raar moeten gaan... wil Borussia Dortmund dit seizoen een keer uh, geen kampioen worden na 9 jaar. 14 punten voorsprong op Bayern München. Bayern staat 5. Maar bijvoorbeeld ook 10 punten voorsprong op Leverkusen, nummer 2. Nou, het wordt natuurlijk wel heel interessant om, om te zien hoe het uh, komende vrijdag gaat. Want dan begint de competitie weer in uh, Duitsland meteen met de wedstrijd tussen Leverkusen en uh, Borussia Dortmund. normaal ja, gesproken zou je toch zeggen... 14 punten voorsprong op Bayern, 10 op nummer 2. Wat kan er nog misgaan? Nou, dat die, die titel gaat eindelijk wel weer eens een keer naar, naar Dortmund. Uh, Van Bommel, daar is ook veel over te doen geweest de afgelopen maanden. Ja. Maar het laatste nieuws was uh, dat hij plotseling te oud zou zijn... en dat hij volgend jaar dus weg mag... Maar zijn de nieuwe zaakwaarnemer, Raiola... wisten we niets van en uh, nou, kon het zich niet voorstellen. Ja, er is inderdaad heel veel gedoe over Van Bommel. Er was ook, ook sprake van uh, dat hij misschien zelfs al in de winterstop weg zou gaan. Uh, naar Wolfsburg. Wolfsburg zou interesse hebben voor Van Bommel. Wolfsburg heeft ook heel veel geld. Want een van de, nou, zeg maar de grootste transfer van uh, deze winterstop... Uh, was wel Jaco naar Manchester. Jaco van Wolfsburg voor meer dan 30 miljoen euro. Dus inderdaad naar Engeland. Dat naar City, betekent dat he? ja, ja, naar City, ja. Uh, dat betekent dus dat Wolfsburg geld heeft. Van Bommel stond erg in de belangstelling bij, uh, bij, bij uh, Wolfsburg. Dat is niet doorgegaan. Ja, het lijkt mij. Bijna uh, ondenkbaar dat Mark van Bommel volgend seizoen nog bij Bayern München speelt. Want ik noemde hem al, die Gustavo die van Hoffenheim is gekomen... Ja, eigenlijk is dat toch wel de beoogde opvolger van uh, van, van Bommel bij Bayern. Ja, en hij is nou eenmaal 34 jaar Daar is ja. ook weinig aan te doen. Het is een krankzinnige competitie eigenlijk wel in Duitsland. Wie dit allemaal had kunnen voorspellen, die, die zou in de ja. Toto heel veel geld verdiend hebben. Dortmund plotseling op kop, dat was eigenlijk niet de verwachting. Uh, Mainz, twee jaar geleden gepromoveerd, staat gewoon uh, tweede. Wat is er allemaal aan de hand waar? Ja, dat is inderdaad wel heel interessant om te zien. Dortmund, Mainz, het zijn um, eigenlijk allebei verenigingen met, met trainers... die een beetje staan voor de nieuwe trend in het Duitse voetbal. Uh, Dortmund wordt getraind door uh, Jürgen Klopp. Mainz door uh, Thomas Tuchel. Dat zijn allebei uh, ja, vrij jonge trainers. En die uh, eigenlijk ook veel meer staan in de traditie van, van Leuf... Van, van, de, van de bondscoach, van het Duitse nationale elftal, aanvallend... Um, niet meer dat, dat wat je zo kent van het Duitse voetbal. Hè? Uh, uh, conditie, strijd, speelt nog wel een rol. Maar het is veel attractiever geworden. Dat zie je zowel bij, bij Dortmund als bij Mainz. En dat is natuurlijk een heel interessante ontwikkeling. En jonge spelers, hè? En jonge spelers. Het zijn ook allebei trainers die goed overweg kunnen met, uh, met inderdaad talenten. Dat zie je vooral, vind ik, bij Dortmund. De gemiddelde leeftijd van Dortmund is zo... zo van dat team is zo 2, 23 jaar. Alleen de, de, de keeper uh, Weidenfeller is, is een dertiger. Voor de rest zijn dat allemaal uh, spelers onder de 25. Dus ja, het is heel interessant om te zien hoe zich dat ontwikkelt. Ja, klopt. Die we vooral kennen eigenlijk van het WK voetbal in Duitsland... waar die een soort... Ja. Ja, analist was eigenlijk op de Duitse tv en natuurlijk ook wel uh, trainer toen. Maar zich uh, ontzettend heeft verwezen de afgelopen van, hè, jaren. Van toe Mijns. Toe van Mijns. Mijns. Ja. Ja, ja, ja. Het is een knap verhaal. Maar het gaat niet met alle clubs goed, dat kan ook niet. Uh, maar grote namen onderin de ranglijst. Uh, gekke dingen. Als je kijkt naar Stoetkart, wat erg tegenvalt. Maar eigenlijk ook wel HSV en Schalke. Ja, inderdaad. Schalke, daar had uh, eigenlijk iedereen veel meer van verwacht. Zeker ook na het vorige seizoen, toen ze toch lang hebben meegedaan op het kampioenschap. Maar goed, uh, die trainer van, van Schalke, Felix Magath, die heeft eigenlijk een heel nieuw team bij elkaar gekocht. En dat, uh, ja, de eerste helft van de competitie heeft dat niet gewerkt. Je... Je, je, je zag het ook voortdurend dat, dat die ploeg aan het zoeken was. Eigenlijk een paar wedstrijden voor de winterstop ging het weer wat beter. Zag je dat uh, Raoul beter ging draaien? Huntelaar, Huntelaar natuurlijk niet te vergeten. Huntelaar, dat, dat waren de twee drijvende krachten, de, de laatste wedstrijden voor, voor de winterstop. Dat waren ook de, de spelers die de doelpunten maakten. Met Farfan, die speelde ook erg goed. Ja, daar is weer Bonje mee nu. En daar die... is inderdaad weer Bonje mee, want die kwam te laat terug voor uh, uh, het trainingskamp. En wil weg bij, bij Schalke. Dus bij de vraag wat die nog gaat doen, de tweede helft van de competitie. Maar goed, Schalke staat nu tiende met 22 punten. En als je dan kijkt, ja, Bayern München staat vijfde met 29. Zo groot zijn die verschillen ook niet. Ik denk dat Schalke niet mee gaat doen voor het kampioenschap. Maar bij de bovenste vijf zouden ze zo nog maar uh, ja, terecht kunnen komen. Ja. HSV, vanavond gewonnen van Ajax met drie goals van Van Nistelrooy. Dus die, oh ja? die, die kunnen wel weer een tijdje tegen daar in Hamburg. Ja, dat hoop ik voor Want er is ook wel heel veel kritiek hoor, op Van Nistelrooy. Sowieso op uh, de, de teamsamenstelling van HSV. Dat team is te oud, wordt, wordt gezegd. Hè. Van Nistelrooy, het zijn Roberto. Het zijn toch allemaal uh, spelers die... Ja, dure spelers. Dure spelers, uh, en vooral, nou ja, we spraken al, al even over Dortmund, over Mainz. De trend op het moment in de Duitse competitie is jong talentvol. Nou, daar doet HSV absoluut niet aan mee. Dus ja, ik denk dat uh, Van Nistelrooy het nog lastig krijgt. Ja. Elia, ook een uh, rommel ja. half jaar achter de ruggen. Nauwelijks gespeeld bij HSV. Ook voor Elia zou eh, Wolfsburg belangstelling hebben. Niet in het minst natuurlijk omdat eh, bij Wolfsburg op dit moment McLaren de trainer is. Die kent Elia nog van FC Twente. Zou hem graag naar Wolfsburg willen halen. Maar hoe lang blijft hij zelf nog dan? Ja, dat is, dat is inderdaad. Dat is, het is een van de trainers waarvan ik zeg. Ik moet zien of je nog eh, het eind van het seizoen haalt op die plek. Want ja, Wolfsburg is ook zo'n team met uh, veel ambities. Veel geld ook. Ik zei het net al even. En, ja, uh, als je dan nu kijkt, Wolfsburg staat de dertiende. Uh, dat is niet uh, volgens de ambities van de club. Nou, dat is niet vol te houden, toch? Ja, ik denk dat het lastig wordt. Uh, de, de eerstvolgende tegenstander van Wolfsburg is uh, Bayern München. Aanstaande zaterdag, volgende week zaterdag. Dus dat zou wel eens een hele belangrijke wedstrijd kunnen zijn voor McLaren. We gaan het volgen. Margriet, uh, hartelijk dank. We zijn weer bij wat betreft Duitsland. We hebben Engeland gehad. Straks krijgt u van ons nog Spanje en Italië. So much lie, don't you wish it was true? Don't you wish it was true? Onvormerend was dat met Don't you wish it was true. Engeland en Duitsland gehad. We gaan naar het zuiden. We gaan naar Italië. Emil Schelvis, wat is jou eigenlijk het meest opgevallen aan die eerste seizoenhelft in de Syrië? Ja, dat nou, ik heb een deur open met uh, de toch wel opvallende teleurgang van uh, de ploeg van 2010 die dan weliswaar uh, nog de Italiaanse Supercup pakte en uit, uiteindelijk ook nog de wereldbeker voor clubs. Maar goed, die tegenstand moet je ook even in hoge schouw nemen. En dan zag je wel gewoon dat het niveau wat men had, zeg maar, uh, eind mei zo'n beetje, april, mei 2010, dat dat niveau absoluut niet meer gehaald kon worden. En nou ja, goed, dat moest uh, <laughs> je een soort post... Uh, Mourinho effect noemen. Maar tegelijkertijd uh, ja, was ook de klik met Benitez niet fantastisch. waren Er veel blessures. Allemaal wel leuke oorzaken. Maar goed, de kwaliteit van die groep bleef toch wel redelijk op, uh, op niveau. En nou ja, dat is er totaal niet uitgekomen. Is er reden aan te wijzen waarom die klik er niet was? Ik bedoel, Benitez had toch enige ervaring als topcoach? Ja, nou dat is ook precies uh, de oorzaak geweest. Uh, als je het zo mag noemen, dat, uh, dat Benitez is aangesteld door Moratti. Want Moratti die, die, die was het eigenlijk allemaal een beetje moe. En dat, dat klinkt een tikje blasé, maar het was meer een soort vermoeidheid die eruit is gekomen. Omdat Inter natuurlijk al die jaren lang zo ongelooflijk gestreden heeft voor met name Italiaanse, maar zeker ook Europese erkenning. Omdat hij dacht met een coach die inderdaad het een en ander had bereikt qua palmares... Ja, dat hij dan als het ware wel vooruit kon. Dat hij zich niet meer zoveel tegen dat elftal hoefde aan te bemoeien... als de jaren daarvoor was gebeurd. Hij, uh, hij dacht eigenlijk uh, een klein beetje afstand te kunnen nemen... en het aan een ervaren kracht over te laten. Maar tussen Benitez met zijn toch wel, mag ik, zo, mag ik dat zeggen... neurotische manier van coaching... en uh, een totaal andere aanpak als Mourinho... Ja, was er niet een, een echte klik. Een uh, vervanging meteen daar, logisch natuurlijk. Uh, dat gaat snel beter lijkt het, hè? Ja, als je inderdaad opportunistisch denkt en wie doet dat bijna niet in de voetballerij, dan zeg je dat ze meteen een hele goede opvolger te pak hebben gekregen. Nou, Het was wel opvallend afgelopen donderdagavond in Guiseppe Mejazzas van Ciro dat... Uh... Nou ja, dat, er, dat er enorm veel warmte uitstraalde meteen tussen Leonardo en natuurlijk de Braziliaanse spelers. Dat kennen we wel een beetje. Dat, er, dat is altijd al een hoog knuffel gehad tussen Brazilianen onderling. Maar ook ten opzichte van Zanetti. En ik moest gelijk aan een moment denken toen ik op de tribune zat bij Inter tegen Twente voor de Champions League. En toen uh, Agambeasso die goal maakte, zeg maar die gelukkige goal, waardoor ze eigenlijk mm -hmm. uh, min of meer doorging in de Champions League. Toen ging Zanetti in een één lange sprint naar de bank. Ik dacht even om, want Benitez stond toen ook al uh, zwaar onder druk. Even om uh, Benitez zeg maar, een warme knuffel te geven en uh, ja, uh, de steun te betuigen. Maar in plaats dan liet hij in een speel langzaam naar een, uh, een speler... die ik overigens niet kon ontwaren op de, op de reservebank, wie het nou precies was. Maar dat gaf eigenlijk al aan dat het ook daar, ja, zat het niet lekker. En uh, ik denk ook dat Benitez uiteindelijk in die persconferentie... Uh, op zoek was naar ontslag, na afloop van het winnen van de wereldbeker. Dat hij dacht, nou, ik heb die prijs binnen. Hier is voor mij eigenlijk geen eer te halen. En uh, ja, nu met Leo... Leonardo, eh, moeten we trouwens nog maar zien of dat zich dat natuurlijk voortzet. Het kan een goede band zijn tussen spelers en trainer, maar hij moet zich natuurlijk nog wel bewijzen. En laten we heel erg eh, duidelijk zijn... En echt groot succes was Leonardo natuurlijk ook niet als trainer bij Milan. Hoewel daar met name de relatie tussen hem en Berlusconi aan de grondslag lag. En dan zeg ik puur op mijn eigen gevoel... kies ik dan ook nog een heel klein beetje voor Leonardo. Maar is dat ook geen enkele gevoeligheid... dat hij als oud-coach van Milan dan nu bij Inter uh, aan de bak gaat? Ja, dat is natuurlijk supergevoelig. Want er is natuurlijk wel een verleden. Ik bedoel, uh, Het is meer trainers uh, overkomen, als ik het zo mag noemen. Uh, Zaccaroni is ook van uh, Milan uiteindelijk bij Inter terechtgekomen. En Trapattoni, eens zijn grote naam te noemen uit het verleden. Alleen, ja, dat was nooit direct opvolgend, zeg maar. Mm -hmm. En spelers hebben natuurlijk ook al eens uh, uh, de, van de ene naar de andere geswitcht. Denk aan Vieri, grote man bij Inter, die uiteindelijk nog bij Milan terechtkomt. Maar goed, dit ligt gevoelig en ik ben ook echt benieuwd naar de, naar de, ja, de derby op 3 april, wat, wat dat voor uh, emotie gaat opleveren uh, direct uh, op en rond het stadion. Want Leonardo wordt wel echt gezien als Ondanks zijn Braziliaanse paspoort. toch echt gezien als een Milanman. Ja, ook oud speler. En dat god voor de anderen niet altijd. Dus dat ja, is toch anders. Hij speelde ja. ook natuurlijk scout geweest. Uh, uh, technisch directeur. Een soort assistent van de technisch directeur. zorgde voor de Brazilianen daar. En met name die Brazilianen. Die hebben zich toch wel uh, enigszins verbaasd uitgelaten. Uh, Pato, die, die dacht. ja, dat kan bijna niet waar zijn. Maar het, het, het grootste verwijt kwam eigenlijk van Gattuso, Een echte Milanman. die zei van. Ja, tegen mij heeft hij ooit gezegd. dat het trainersvak toch uiteindelijk niks voor hem was. En ja, nu blijkt de grote zak geld toch wonderen te doen. Hij heeft ineens een totaal andere visie gekregen. En dat zijn natuurlijk wel kritiekpunten die aan kunnen komen in de hele discussie hoe dat, uh, hoe dat verder moet. Maar goed, uh, ze speelden uitstekend, moet ik zeggen, tegen Napoli. En Napoli is toch even een van de verrassingen in de serie A op dit moment. En uh, de overwinning kwam uh, geheel en al verdiend tot stand en de doelpunten waren prachtig. Dus ja, er is weer even een, uh, een behoorlijke hoop. En laten we wel zijn, Arno, er is toch maar zeven verliespunten. We zitten op de helft en dat hoeft natuurlijk niet onoverkomelijk te zijn. Nee. Uh, je noemde Napoli. Uh, het succes van Napoli is dat ook het succes van Cavani. Ik mag aannemen toch wel een van de ja, meest opvallende spelers in de eerste helft van de serie geweest gezien tijdens het WK. Hij was natuurlijk ook al de missing link in, in het Uruguayaanse elftal na die eerste wedstrijd tegen Frankrijk. Toen uh, Suarez en Forlan elkaar niet echt leken te verdragen, maar toen, toen daarna Forlan er wat meer achter ging spelen en Cavani in de spits erbij kwam. Dat is veel sterker. Hè? Ja, toen werden ze veel sterker. Toen klopte het ook veel meer. Nou ja, zo'nzelfde soort super trio heeft Napoli eigenlijk ook tot zijn beschikking met Cavani, Hamcik en uh, Lavezzi. Alleen, ja, die werden absoluut niet bediend. Dat was ook een beetje de verdienste van Inter afgelopen donderdag. Dus daar vond dat wel een soort van examen voor na. ...om het met name in San Siro tegen de huidige kampioen te laten zien wat nou werkelijk de aspiraties waren. Ja, daar willen ze toch een beetje in tegen. Maar ze kregen, ze kregen een herkansing, want zondagavond spelen ze natuurlijk tegen uh, Juventus. En dat is altijd een uh, graag geziene hm. tegenstander in het eigen San Paulo, Want uh, dat is uh, toch een beetje de Napolitaanse trots tegen de groot industrieel Juve. En uh, dat levert altijd wel weer wat extra kracht op. Dus, nou ja... Ik denk eerlijk gezegd dat het een ploeg zal zijn die richting de Europa League zal koersen. Misschien net op de grens misschien nog wel voor Champions League voetbal zal gaan. Maar het is wel een aangename verrassing, want ze spelen echt heel erg aardig voetbal. Met een 3-4-3, voor Italiaanse begrippen, ongewoon uh, aanvallend systeem. Alleen, ik heb het ook wel zien donderdagavond dat ze met uh, echte tegenstand te maken krijgend... in uitwedstrijden toch ook kwetsbaar zijn. Hoe was de eerste helft van het seizoen van Wesley Sneijder in de Serie A? Ja, wisselend... Uh, hij is nog wel bij veel goals in het begin betrokken geweest. Hij heeft natuurlijk zelf niet gescoord in de Serie A, ja, wel in de Champions League. Daarin met name tegen Werder Bremen in de thuiswedstrijd eh, excellerend. Dus ja, we hebben maar een sprankje van, uh, van datgene. Hè? En dat hoeven we in Nederland natuurlijk, weten uh, we er alles van. We hebben maar een sprankje gezien van wat Wessie Schneider werkelijk kan. En uh, nou ja, blessures hebben daar ook mee te maken gehad. Natuurlijk, hij is nu ook weer geblesseerd. Hij, hij, hij was uh, de 45e spierblessure van, uh, van Inter in het afgelopen uh, pak Zes maanden. Hij was dus... heel snel uitgekeken op zijn trainer, hè? Ja, nou ja, goed. Uh, hij, uh, hij murmelde natuurlijk. Uh, daar stonden wij zelf bij. Uh... Uh, inclusief de collega's van de NMS die al beneden stonden, uh, dat nooit meer toen hij in de spits moest spelen tegen Twente. Nou ja, een week later deed hij het wel weer opnieuw, maar nou, tussen hem en, uh, en Benitez was ook al geen warmte. Maar dat kan ook bijna niet, want Mourinho en hij waren natuurlijk een twee-eenheid. Uh, op een manier die uh, Benitez nooit had kunnen evenaren, dus in dat opzicht moeten we dat ook niet als maatstaf nemen. Maar goed, Snijder uh, wacht wel weer op de topvorm. en. Hij uh, moet nu nog drie weken zo'n beetje langs de kant zitten met die hamstring. Uh, en dan wordt het uh, zien in, in welk systeem met, hij uh, met Leonardo gaat spelen. Want Leonardo is eigenlijk wel een voorstander van 4-3-3. Nou ja, onder Mourinho hebben ze zeg maar het uh, Nederlandse systeem gespeeld. Dat snijden zeer lag als zeg maar, uh, middenste middenvelder achter de spits, achter Milito direct. Dus ik ben benieuwd uh, wat dat nog gaat opleveren. De koploper Milan, 2004 voor de laatste keer kampioen. Ja. Dat is eigenlijk wel heel lang geleden. Ze zijn aan hun stand verplicht om het dit jaar weer eens te doen. Uh, gaat het ook lukken? Nou ja, Berlusconi heeft in ieder geval in de bus geblazen tijdens uh, de winterstop. Door Cassano te kopen, uh, daarmee neem je natuurlijk ook een behoorlijk risico. Want, laten we maar heel eerlijk zijn, Cassano is natuurlijk ook een, uh, een moeilijke jongen. ze uitgedrukt, Ibrahimovic is natuurlijk al niet van de makkelijkste. Dan is er nog zoiets als uh, twee Brazilianen, Pato en, uh, en Robinho, die ook niet gekomen zijn om op de bank te zitten. Ga je met al deze aanvallende krachten tezamen spelen? Dat is maar zeer de vraag. Dus kortom hou je weer iedereen rustig. En zeker gezien de karakters van Ibrahimovic en, en, en met name Casano... Ja, kan dat wel eens wat, uh, wat moeilijkheden gaan opleveren. Ook al in combinatie met een toch hoe dan ook onervaren trainer... die ook dan nog wel geroepen heeft van het is de laatste kans voor Cassano. Dit is het laatste station voor hem, anders is het gewoon over met topvoetbal. Maar ja, uh, Ronaldinho gaat weg is al weg. Uh, ja, die was meer een warming-up act als dat hij uh, nog echt een wezenlijke bijdrage leverde. Uh, maar uh, ja, aan de andere kant, ze proberen ook een beetje te verjongen. Dat zag je van de week. Met Strasser, een jongen uit Sierra Leone. uit mm, Merkel in kans ja. kregen. Ja. Uh, dus, dus ze zitten een beetje op een, op een tweesprong. Maar ze zijn in compleetheid uh, gesproken uh, als titelkandidaat. Eigenlijk puur afhankelijk van Ibrahimovic. En zijn, zijn grillen en rollen. Tot slot, uh, Juventus. Uh, wat vind Ach, je ja. van het Presteren van de oude dame? Ja, ik zeg al ach ja. Want dat, die hoeven we, dat komt maar niet over alles wat zich uh, destijds in 2006 heeft afgespeeld in het Italiaans. natuurlijk het grote schandaal. Daar, eigenlijk zijn ze nog steeds niet opgedroogd, die naweeën bij Juventus, want ze blijven maar zoeken naar weer een juiste uh, chemie in een spelersgroep, speciaal qua spelersamenstelling, qua trainers hè. nu staat Del Neri er uh, voor de groep dat is een man die toch heel veel, uh, veel aanzien heeft gecreëerd uh, en, ge en gekregen uh, bij Chievo destijds, bij Roma een klein beetje uh, door een bepaalde manier van voetballen, maar het is heel moeizaam van de week, ook zie je ze uh, krijgen ze een, een, een blessure te verwerken van Quajarella, waarvoor overigens al gelijk een opvolger is gehaald, ook dat is typisch Juventus paniekvoetbal. Tony en waarschijnlijk straks ook nog Forlan, waar ze heel veel belangstelling voor hebben. Maar het elftal is niet... Is niet uh, staat niet in verhouding tot elkaar. Weet je, je voelt dat er geen binding is. En dat, en dat manifesteert zich iedere keer weer terug in het resultaat. van normaal gesproken hadden ze zo'n wedstrijd. Ook met tien man en ook zonder die spits kwijt uit. Want Melo kreeg ook nog een rode kaart. Hadden ze tegen een tegenstander Sparma gewoon over de streep getrokken met een gelijkspelletje, Misschien wel een kleine overwinning. Maar nu gingen ze er gewoon aan met 1-4. En dat zegt eigenlijk alles over het huidige Juventus. Emiel Schelvis, dankjewel. Om eens kenbaar toch, de Supremes waren dat. En wij zoeken even contact met Barcelona, Edwin Winkels. Goedenavond. Goedenavond, Arno. Dan gaat het natuurlijk over de Primera División. De eerste helft van het seizoen, hoewel, hoewel... er wordt gewoon vanavond gevoetbald eh, om 10 uur op de agenda. Deportivo La Coruña tegen FC Barcelona. Afvalaai, in de basis? Nee, hij, heeft, hij zit in ieder geval bij de selectie. Maar Marriol heeft de hele selectie uh, meegenomen naar La Coruña. Dus het is toch een hele belangrijke wedstrijd, hij wil dat iedereen erbij is, omdat hij met deze twintig man uh, de tweede helft van het seizoen mm. helemaal wil afmaken en ze hebben voortdurend midweekse wedstrijden. Dus de grote vraag is een beetje hoe de wedstrijd loopt. Afalai had, uh, had vorige week een beetje pech in de bekerwedstrijd, dat ze tegen Atletico Bilbao die zijn debuut was, dat het zo ongelooflijk lang spannend bleef, bij een 1-1 stand. En uiteindelijk alleen om, om wat tijd te leggen mocht, uh, mocht hij in de blessuretijd drie minuutjes uh, invallen. Maar het uh, ja, is afwachten of hij zijn kans krijgt. Uh, er zitten negen man uh, wachten om, om, om in te vallen. Uh, dus uh, hij is niet de enige. Nee, je bedoelt de concurrentie is niet alleen moordend voor de basis, maar de concurrentie is ook moordend voor de bank. Ja. Ja, ja, het ligt, uh, het ligt puur... Uh, uh, aan, aan hoe Guardiola wil spelen. Nou is wel zo, en dat, dat spreekt in zijn voordeel, dat de, de trainer van Barcelona veel vaker uh, zeg maar op het middenveld en in de aanval uh, wissels uitvoert dan, dan in de verdediging. Er zitten een groot aantal verdedigers op die, op die reservebank ook. En Guardiola heeft voortdurend tegen hem gezegd dat hij, dat hij uh, op een vertrouwt, en ik denk dat hij hem ook, ook al was die drie minuten waar, maar dat hij met die invalbeurt in, in Bilbao, wat we hier de kathedraal van het Spaanse voetbal noemen, dat hij toch wel een beetje een teken van vertrouwen wilde afgeven van joh, je biedt voor niks deze eerste reis gemaakt met de selectie. Je mag ook een paar minuten meespelen. Al raakte hij uiteindelijk geen enkele bal. Nou, dat gaat nog wel komen. We hebben natuurlijk in Nederland allemaal in de eerste helft van het seizoen zeker Barcelona en Real tegen elkaar zien spelen. El Clasico. Het verschil was toen immens. Dus als je dan eens naar die stand kijkt, dan ben je eigenlijk nogal verbaasd dat die twee ploegen zo dicht bij elkaar staan. Ja, maar dat, dat komt omdat ze ja, maar één keer tegen elkaar gespeeld hebben. Het is twee, twee punten verschil. Nou, dat Barcelona won. Uh, die zeggen van Barcelona dat zou eigenlijk drie punten verschil moeten zijn, maar Barcelona heeft het in andere wedstrijden iets minder gedaan. En ik denk dat het zegt een beetje meer over hoe groot het verschil is tussen deze twee en, uh, en de rest van de, van de Spaanse clubs. Jaren geleden hadden we toch nog vaak. Uh, dat ploeg als uh, Valencia, Villarreal, Deportivo, Atletico... die konden zich heel lang met, uh, met die bovenste plaatsen bemoeien. Uiteindelijk won meestal wel Barcelona of, uh, of Real Madrid... Uh, maar nu is het al tweede, derde op een volgende jaar dat, dat die twee echt uh, zoveel beter zijn dan de anderen. En Barcelona dan weer zoveel beter dan Real Madrid. Althans tot nu toe in de wedstrijd hoor. Zowel, niet, niet alleen onderling, maar als je een beetje de wedstrijden bekijkt van dit seizoen, heeft uh, Real Madrid absoluut niet slecht gespeeld. Mourinho heeft toch een, toch een aardige ploeg neergezet uh, als zijn aankoper. Uh, uh, functioneren heel goed, maar als Ziel, uh, Cadira, Di Maria, Carvalho achterin, uh, dat zijn vaste basisspelers geworden, die doen het allemaal goed. Maar ja, uh, Barcelona heeft gewoon een voorsprong van, van enkele jaren. Die spelen al jaren met, het, uh, met dezelfde mensen, doen, doen een paar aankopen en, en gaan gewoon verder op de, op de weg van vorig jaar. Dus ik denk dat ze bij Real Madrid ook wel geschrokken zijn. Door die 5-0 schrikt iedereen van natuurlijk. Maar dat ze daarom dachten dat het verschil tussen, tussen die, hun tweeën wel heel erg groot is. Terwijl juist Mourinho was, was aangenomen om... Uh om zeg maar, Barcelona eindelijk eens te onttronen om beter te voetballen dan Barcelona. Dat is, dat is wat moeilijker. Maar vooral om, om meer punten te behalen. Alleen, ja, met dit kleine verschil van twee punten... Is dat kan het dan wel, hè? Ja, zeker tweede helft van het seizoen. Maar eh, Mourinho, aardt die al een beetje in Madrid? En zijn ze in Madrid en heel Spanje heel erg blij met Mourinho? Mourinho aard zoals die overal aard, zoals hij dat bij Chelsea deed en later bij Inter Milaan. Het is uh, niet een man die onopvallend uh, op de bank zit en, uh, en waarvan je later denkt van wie was nou de trainer van Real Madrid. Uh, bij Real zijn ze niet altijd even blij met hem, omdat zij, ze, ze, ze vinden zichzelf wat ze noemen, een, een club seniorial, dat is een, zeg maar een herenclub, een hele keurige club uh, met respect over de hele wereld. En Mourinho is eigenlijk als trainer is hij een soort straatver. Hij zit, ook in Spanje zoekt hij ruzie met alles en iedereen. Er zijn inmiddels vijf of zes trainers, toch van mindere ploegen. Uh, die hebben hem ervan beschuldigd dat hij, dat hij toch wel erg weinig respect toont uh, tegenover hun. Uh, hij zegt bijvoorbeeld, uh, dat, dat roept niet het hele seizoen al. Uh, dat alle ploegen als ze tegen Barcelona spelen, dat ze zich vooraf al gewonnen geven. Hij zegt, ja, dan is het niet leuk voetballen. Maar naast ja, in Barcelona grapte van... nou ja, degene die zich het meest gewonnen lag gaf... Vooraf, uh, was Real Madrid. Yeah. Uh, maar ja, hij beklaagt zich overal. Hij beklaagt zich over de scheidsrechters. Hij zegt uh, van... Uh, Barcelona krijgt nooit een uh, penalty tegen... Uh, hij hij beklaagt zich over zijn eigen club ook. Hij wil graag een, een spits erbij hebben. Nu, Higuain, de Argentijn, die wordt uh, vandaag of morgen in, in Chicago aan een hernia uh, geopereerd. Heeft hij alleen nog een Benzema over. Hij, uh, uh, hij wil een spits hebben, maar de club die wil hem die niet geven. Hij zegt dat de club hem niet genoeg verdedigt uh, als de scheidsrechters uh, dwalingen maken. Eigenlijk is, is hij gewoon helemaal zichzelf. Ja, dat, dat, dat is wat hij zoekt, de aandacht trekken en een beetje de aandacht van, van de ploeg afleiden. Uh, de spelers zijn blij met hem, want bij Real lijkt het een beetje dat de helft van de spelers heel blij met hem is. Dat is uh, Wat ze daar noemen een beetje de, de, de Portugees-Braziliaanse uh, klik, uh, Manos Cristiano Ronaldo, Carvalho, uh, die, die lopen met hem weg. En uh, de, de, een beetje de veteranen, mannen die al langer bij, bij Real spelen, zoals uh, Casillas of van Xavi Alonso Ramos, die hebben wat minder, met, vooral met de, met de houding van de, van de trainer, op, uh, naar buiten toe. Maar ze beseffen wel allemaal dat, ze, uh, in jaren, dat Real Madrid in jaren niet zo goed heeft gevoeld dat er zoveel punten heeft gehaald. En is er nou uh, wel of geen bonje in die spelersgroep? Of valt het allemaal om al mee? Ja, dat wordt allemaal opgeklopt. Dat wordt dan weer. Uh, uh, wat Zuid-Madrid, dit is een strijd van kranten hier altijd, de twee sportkranten in Madrid. Proberen altijd een beetje ruzie te, zoeken, ruzie te kweken bij Barcelona, van dit doen ze niet goed of dat. En omgekeerd die sportkrant in Barcelona, uh, die proberen uh, akkerfietjes te zoeken van oh, ja, de, de, de vriendin van Casillas, heeft wat over Cristiano Ronaldo gezegd op televisie en dan zou hij niet blij om zijn en die twee kunnen elkaar niet uitstaan. Het zijn professionals, het zullen niet allemaal even goede vrienden zijn, uh, maar ze hebben toch allemaal gezamenlijk één doel en dat is uh, Barcelona dit jaar voorblijven. Aanstaande maandag een Barcelona-feestje in Zurich vanwege de uitreiking van de gouden bal. Uh, ze kunnen ongeveer met de hele selectie die kant op. Hè. Dat, ga, dat, dat gaat Barcelona doen. Er gaan zelfs twee chartervliegtuigen naar, uh, naar Zurich toe: eentje met de drie spelers, met, uh, met Messi, Xavi, Iniesta... en een ander. En, en, en die die andere voor die ga, gouden ballen? Uh, ja, ongelooflijk. <laughs> nee, de, de andere is: zeg maar, dat, is wel, dat doet Barcelona wel goed. Uh, ze nemen in dat vliegtuig alle, alle mensen mee uh, die de laatste jaren met de jeugdopleiding van Barcelona zijn bezig geweest. Uh, die je verder nooit ziet. Ook met de voorzitters, de vroegere voorzitters van Barcelona. Iedereen, zeg maar, die op die, die jeugdopleiding van Barcelona, die in 1979 is opgericht. Uh, in stand hebben gehouden. Die er voortdurend tientallen jongens uh, in, in, in die oude boerderij. La Masia heet mm -hmm. die naast het stadion. Uh, Allemaal jongens, 12, 13 en 14 jaar bij elkaar brengen. om te kijken of, of er talenten uit voortkomen. Nou, dat heeft deze ploeg wel bewezen. Uh, het Spaanse helftal, wat wereldkampioen werd. daar liepen acht jongens uit de jeugdopleiding van Barcelona. Het huidige Barça ook. Op, op, op twee na zijn het altijd in de basis vooral de jongens uit de jeugdopleiding. Ja, als nou dan drie van die, van die jongens die vroeger als snotapen hier binnenkwamen... Uh, als die dan met z'n drie op het podium in Zürich staan... vond Barcelona toch wel een mooie reden om zich uh, te vieren... Uh, dat uh, goede voetballers niet altijd uh, te koop zijn, maar die zijn ze ook zelf goed kunnen opleiden. Kun opleiden. ja. Ja, af en toe ga je wel terugkijken in de boekjes wie de Champions League gewonnen heeft. Maar oké. Okay. Uh, uh, wat vinden ze in Spanje? Wie van die drie? Wie moet hem winnen? Messi, Iniesta ja, meeste, of Xavi? Uh, meningen zijn verdeeld, iedereen is ervoor. Ook, uh, iedereen is erover eens dat, uh, qua voetballer, dat, uh, dat Messi gewoon de allerbeste voetballer is. Uh, hij won de prijs vorig jaar al en is zo jong dat hij die prijs ook nog heel veel jaar kan uh, vieren. Iniesta heeft de uh, in eerste helft van het seizoen, was hij geblesseerd, heeft niet veel gedaan. Hij redde eigenlijk net het WK, net als Robin. Uh, maakte daar het winnende doelpunt, uh, heeft fantastisch gevoetbald. Uh, maar bijna iedereen, ook als je bij Barcelona spreekt, Chavi. Iniesta, de Ch Chavi, Het is de, de, de oudste van de 3 hij 30 hey, Rekoren, toch? Ja, hij brak van de week het clubrecord. Uh, 550 wedstrijden die hij al voor Barcelona heeft gespeeld. debuteerde ooit onder, uh, onder Louis van Gaal. Uh, het is de man die, die de lijnen uitzet, die bijna nooit balverlies leidt, die op het WK ook heel goed was. Hij was er weer toch de beste speler van het WK. Dus uh, iedereen gunt het eigenlijk. Xavi uh, als Catalaan ook hier van, ja, dat is de, de ultieme droom. Dat uh, bewijst dan van een jongetje uit de buurt van Barcelona, uit een arbeiderswijk, uh, die via een hele, hele lange weg toch heel erg ver kan komen. Dan nog even kort, uh, zo op het einde van dit uur... ...de Nederlanders in de primaire division. Althans, laten we even een paar namen vallen. Uh, Drenthe, veel om te doen geweest. Ja, uh, moest u een persconferentie geven. Uh, hij, ja, hij kwam een week te laat terug uh, om te trainen... ...omdat hij niet betaald had gekregen. Uh, dat is voor hem totaal verkeerd uitgepakt. Hoor. Alle spelers hebben niet betaald gekregen de laatste maanden. Ja, maar daar dus heeft hij natuurlijk geen boodschap aan. Hè? Sorry? Daar heeft hij geen boodschap aan natuurlijk. Nee, nee, nee, maar de, de spelers zeggen ook van, joh, dat moeten we samen uh, vechten. Uh, je, je bent niet de grote ster. Er lopen grote ster als Theresa Guérard bijvoorbeeld, een oud-wereldkampioen. Uh, die zegt van, ja, we, we gaan trainen en we zien daarna wel wat er gebeurt. Trent uh, uh, herkende ook in de persconferentie dat zijn vader ook tegen hem zei van, dan uh, je bent verkeerd bezig, ga nou gewoon terug. Uh, hij heeft een gesprek met de trainer gehad, maar de trainer was vandaag overduidelijk. Uh, hij wil hem er nu even niet bij hebben, uh, officieel omdat hij niet in vorm is. Morgen speelt Hercules tegen Atletico Madrid en Drenthe zit niet bij de selectie. De trainer zegt hij moet eerst maar in vorm komen, maar die tra trainer maakt een beetje indruk hmm. dat hij helemaal zat is. Maar Goh. ik denk wel nou, dat, dat hij uiteindelijk weer Hercules, omdat hij zo'n heel, heel goede eerste seizoen zelf had, uh, dat hij gewoon weer gaat meespelen ja. uiteindelijk. En zit Piet Veldhuizen nog in Spanje of is hij alweer weg? Nee, hetzelfde heeft ook niet betaald gekregen. Uh, Piet Veldhuis heeft enorm pech gehad dat eigenlijk het, het akkoord tussen Fidesz en Hercules uh, een beetje laat voor de start van het seizoen uh, rondkwam. Uh, hij stapte in toen, toen uh, Hercules al moest gaan voetballen. De trainer zei van ja, dan doe ik het met de, met de keeper van de afgelopen jaren. Dus ze kochten Veldhuis echt uh, als, als, als eerste keeper. Maar de andere keeper Calatayud is, is begonnen. Deed het zo goed. Dat dus ja. zijn ze. Ja, ik heb geen enkel uh, argument. Geen Veldhuizen Oké. Okay. Dus, uh. Edwin, ja. dankjewel. Dat was Piet Veldhuizen. Dat was Spanje. Dat was de Primera Division. We zijn weer helemaal bij met het voetbal. Uh, zo nog veel sport in het laatste uur van NOS Langs de Lijn. Onder andere de herdenking van Koen Moelijn vanuit Rotterdam. NOS Langs de Lijn. Op 1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 Zembla deze week over bloembollen. We zijn dol op de keukenhof en de bollenteelt levert een hoop geld op. Maar om de bloembollen te beschermen tegen schimmels en insecten... is een enorme hoeveelheid landbouwgif nodig... dat terechtkomt in de lucht en in het oppervlaktewater. Hoe gevaarlijk is dat? Gif in de bollenstreek, in Zembla. Vanavond, half elf, bij de VARA, Nederland 2. Dit is Radio 1.